Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brussel is een belangrijke vergadering aan de gang. De buitenlandministers praten over de oorlog in Oekraïne. Het gaat bijvoorbeeld over de financiële bijdrage aan Oekraïne, zegt correspondent Ardy Stemening. Maar verder mag je toch echt aannemen dat de tijd dat de ministers bij elkaar zitten, dus nu dus, vooral gebruikt zal worden om bij de Amerikanen nog eens zeker de garantie te krijgen dat ze ook de belangen van Oekraïne, ook de belangen van de EU en dus ook zeker van de NAVO mee zullen nemen in die geval. En dat die belangen niet aan de kant worden gezet. Op de achtergrond probeert NAVO-secretaris-generaal Rutte te voorkomen dat de Amerikanen met de Russen een akkoord sluiten zonder de NAVO in Europa erbij te betrekken. De Belgische politie is op zoek naar twee Nederlanders die mogelijk meer weten over een dodelijke schietpartij in Antwerpen. Zo'n drie jaar geleden werd daar het huis van een drugshandelaar beschoten. Zijn nichtje van 11 werd geraakt en overleefde dat niet. Gisteravond ging het over de zaak in het programma Opsporing Verzocht. Het zou mannen gaan die Libby en Kleine Pagel genoemd zouden worden. Uiteraard zijn we op zoek naar hun echte namen. Maar als er mensen kijken die ons meer kunnen vertellen over die bijnamen of wellicht de kringen waarin deze mannen zich zouden ophouden, dan horen we dat heel graag. En dat is voor ons belangrijk, omdat we daardoor kunnen achterhalen... door wie, of wellicht waarom, het huis van Firdaus en haar familie werd beschoten. De politie denkt niet dat de Nederlanders de schutters waren. En de politie in Nieuw-Zeeland is aan het wachten tot een man gaat poepen. Hij zou namelijk een dure medaillon hebben doorgeslikt. Die heeft de vorm van een ei, is groen en er zitten ook goud en diamanten op. En als je hem opent, zie je een gouden octopus. Het ding kost zo'n 16.000 euro. De politie denkt dat de man vrijdag het ding heeft doorgeslikt toen hij bij de juwelier was. Afhankelijk van de stoelgang van de man gaan ze er binnen korte tijd achter komen of dat klopt. Dan heb ik nog het weer, soms een opklaring, maar vooral ook veel grijs. In het oosten ook kans op wat gesputter bij 4 tot 7 graden. verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoopt op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM luncht. Meer luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. The girl who laughed with you. Welkom terug voor het tweede uur lunchroom bij ZFM Zandvoort. En ik ben vandaag begonnen met Because I Love You van Purdue Holly. Ja, blijft een leuk plaatje. Ja, ik zat gisteren bij mevrouw foto's te kijken en toen zagen we foto's van vroeger. En daar zingt Rob de reis over.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 Zo simpel, geen zorgen, geen twijfel. Van God kwam het goede en het kwaad van de duivel. De klok aan de muur ging daar puur voor het mooie. Ik had alle tijd in de buurt om te schooien. Een zee was een slootje. Een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 Hello. Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing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 Send a million miles.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 Dit was Hallo. Ze zegt nog een keer Hallo. Ja, dit was Adel met Hallo. En ik ga door naar Duitsland. Mathieu is Reim. Verdammt, ik liep dich. Ik zie je durch die Straßen bis nach Mitternacht. Ik heb das früher ook gern gemacht. Dich brauch ik, dafür nicht.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 Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein, jetzt bin ich oder nichts. Ich passe nicht in deine heile Welt. Doch die und du es, was mir jetzt so fehlt, ich glaub das einfach nicht. Gegenüber steht ein Telefon, es lacht mich ständig am verloren, es klingt. Man, so braucht doch niemand. Niemand sagt braaf. Wow. Und ich denke schon wieder nur an dich. Jouw route naar positieve gezondheid. Wil je meer sociale contacten, iets doen dat je energie geeft? Of weer lekker in je vel zitten? Bij jouw route naar positieve gezondheid... denk je samen met een professional na over wat bij jou past. Denk aan bewegen, ontmoeten, een nieuwe hobby... of je idee tot leven brengen. Samen zetten we kleine stappen die bij jou passen. En wanneer is het? Het is doorlopend, maar wel op afspraak en de locatie is pluspunt Vlemingstraat 55. Rockzet was een, een uit Zweedse afkomstige popgroep bestaande uit Marie Fredrickson en Peter Gieselen. De band werd in 2014 opgenomen in de Swedish Music Hall of Fame. Hier zijn Rockzet met Listen to your heart. Voor zondagen tussen 1 en 4 uur zoekt Waternet voor de Waterleiding Duinen gastdames en gastheren. Vind je het leuk om op zondag bezoekers te verwelkomen bij een van de vier ingangen van de Amsterdamse Waterleiding Duinen? Kun je enigszins je weg vinden in het gebied en heb je enige basiskennis van duinnatuur en waterwinning? Zo ja? Stuur dan een kennismakingsmailtje naar de vrijwilligers Nee, waternet.nl En kijk voor meer informatie op awd.waternet.nl Schuinersteep Vrijwilligers. En wat gaat u dan doen? Juist, terug naar de kust. Zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen, in mezelf. Te Imagine is gebaseerd op een gedicht van Yoko Ono. De tekst heeft een sterk politieke boodschap... en wordt door Lennon verpakt in een prachtige melodie. In 1971 is het een grote hit, maar in Engeland wordt het nummer pas in 1975 op single uitgebracht. Na de dood van John Lennon in 1980 staat het nummer op nummer 1 in de Verenigd Koninkrijk. Wij gaan luisteren naar Imagine van Johnny Lennon. vervoer, maar wel een afspraak, boodschappen of bezoek in Zandvoort. De belbus rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 5 uur. En brengt u veilig heen en terug. Er kunnen meerdere personen mee en een rollator mag natuurlijk ook gewoon mee. De kosten, daar hoef je het niet voor te laten, is maar 1,25 voor een enkele reis en 2,50 voor een retour. En u kunt alleen maar pinnen of met een strippenkaart. Je moet wel één dag van tevoren reserveren. Uh, nee. Eén dag van tevoren reserveren. En het telefoonnummer is 5740330. Ja, soms krijg je sommige woorden niet uit je mond vandaan. Maar goed, het is toch leuk. Zo, Doosje Mama nou van ABBA. Is een Ierse rockband. De band is politiek actief voor de mensenrechten en steunt vele goede doelen, onder andere door benefietconcerten en inzamelenacties. Het benefietconcert van Live Aid van 13 juli 1985, zo'n tijdje geleden, vormde de definitieve doorbraak van de groep. Hier is You Two met Pride. Furee Biljartles. Er is weer biljartles. Als je erover nadenkt om je te wagen aan de groene laken, is dit je kans. Ervaren biljarter Ben Klausing organiseert vanaf woensdag 14 januari weer een cursus voor beginners. De cursus bestaat uit vijf lessen en vindt plaats op de woensdagmiddag van 4 tot half 6 in de grote zaal van Pluspunt Zandvoort. De cursus loopt van 14, juni, of 14 januari tot en met 11 februari en kost 19,50 voor alle vijf de lessen, inclusief koffie of thee. Wil je meer informatie of wil je aanmelden, dan kun je bij de Bali terecht van, blauwe, van de Blauwe Tram via telefoonnummer 3040700. 3040700 en dan kiest u keuze nummer 1 of u mailt naar BaliDB. Bali-DBT We gaan naar luf. Trojan Horse. Dat er nu eenmaal mensen zijn, kinderen en ouders, die geen Sinterklaas meer vieren... heeft de werkgroep speciaal voor 5 december een alternatieve Taizé-Sinterklaasavondje opgezet... met een gelijkenis van Sinterklaas. Tijdens deze avond in de Agatha-kerk aan de Grote Kroch 45 wordt er gezongen. Er zijn voorbeelden op rijm en teksten over hoe bijzonder Sinterklaas was in de vierde eeuw. De aanvang is zoals gebruikelijk om wacht en wie de Thaizé-liederen inzingen, dan ben je welkom om 7 uur. Na afloop is er een collecte voor de kosten en gaat gata-bedrag naar Zorg voor Zandvoort. Dat project organiseert voor gezinnen en alleenstaanden. Een bijzondere Thaizé-dienst dus tijdens de heer, het heerlijk avondje van Sinterklaas. Don't break my heart. Kiki en Elton John. Wim Beekhuis en Lenna van der Haak zijn bezig met een nieuw initiatief in Zandvoort. Zij willen maandelijks, op vrijdagavond, met muzikanten en zangers uit Zandvoort lekker muziek gaan maken. Of je nu beginner bent, of je wat meer ervaring heeft, iedereen is van harte welkom. Het is de perfecte gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten, je muzikale vaardigheden te verbeteren en vooral samen veel plezier te hebben... De eerste jam-sessie is op vrijdag 23 januari en van 8 tot 10 uur in pluspunt. De entree is 2.50. Ben je nu enthousiast? Check dan de website van www.zandvoortjamsessies.nl. Then I Kiss Her, The Beach Boys. Nou, nee, ik is er, ja. Hoe fijn is dat niet? Ik ga eindigen. Nou, nog niet helemaal, maar een van de laatste plaatjes komen eraan. Iedereen is van de wereld. Van de scene. Een prachtig plaatje die we aan het instuderen zijn bij onze beatboxzingers. Daar komt-ie. plaatje. Zeker om te zingen, dat kan ik u aanraden. Kom gezellig naar onze nieuwjaarsconcert in de Agatha-Kerk. Daar zal u hem vanzelf horen. Ik ga eindigen met de Windows of My Eyes van Cubie and the Blizzards, Een stukje daarvan. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot volgende week. Dag! of my god I was looking for a way to be the one who I am It's useless to cry for the things we want to know Thinking it'll come back but I'll reach my own It's like a distance